Gekomen. In de noordelijke stad Mazar-i-Sharif -e bestormden demonstranten een kantoor van de VN. Ze schoten vijf Nepalese bewakers en drie andere buitenlanders neer en stichten brand in het gebouw. De betogers waren de straat opgegaan vanwege een Koranverbranding in de VS vorige week. In Syrië lijken ordentroepen opnieuw hard te zijn opgetreden tegen demonstranten. Volgens ooggetuigen zijn daarbij in een buitenwijk van Damascus zeker drie doden gevallen. In verschillende steden gingen demonstranten na het vrijdaggebed de straat op. En voor het eerst werd gedemonstreerd in het Koerdische noordoosten van Syrië. De grootste demonstratie zou zijn in Daraa, waar 5000 betogers om vrijheid riepen. Volgens het staatspersbureau is het in het hele land rustig.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 Dimensions of glory and suicide machines sprung from cages on high. Wederom de eerste van de maand en dit keer ook de eerste 1 april. Zieven uh, van sportcafé. Uh, vanavond een uh, flink aantal gasten. Luc. Ja, we hebben een uh, mooi programma zo gezegd. Um, aan tafel zit hier inmiddels Ivo Bos. Die kan ons straks uh, alles vertellen over uh, zijn ervaringen en zijn uh, resultaten in het circuiten. Daarna komt uh, Ton Arissen. Die komt hier alles vertellen over de reden waarom er geen korte baandraafrij is dit jaar in Zandvoort. We sluiten dit uur af met Willem Minkman van 7 is Verenigd Die komt ons vertellen wat voor evenementen er allemaal te water zijn. Ja, wat betreft uh, het eerste uur is dat. Eerste uur, zoals je al zei, uh, we beginnen met Ivo. Ivo uh, Bos. Een van de deelnemers afgelopen weekend aan de circuit. Ivo, ja. jouw ervaring uh, daarvan. Hoi, goedenavond. Ja, uh, een van de 12.000, 13.000. Het was een, uh, weer een weergeloos evenement. Um, ja, dit, weet je, dit is gewoon een evenement fantastisch om aan mee te doen. En het weer heeft ook heel erg mee geholpen. Was het voor jou de eerste keer dat je daar mee doet? Nee, nee, nee. dit was voor mij de vierde keer. Ik heb ze allemaal meegemaakt en uh, alle weersomstandigheden ook gehad. En dit was toch wel de mooiste qua weer. En, uh, en ook qua gezelligheid en qua bezoekersaantallen. Ja, en daar doe je het ook voor, zeker als je door het dorp rent. En qua tijd, was dit de, de beste tot nu toe? Of? Ik wist dat niet zou komen. Ja, ja. Ja. Nee, niet echt. Nee. Ik heb hem twee keer binnen het uur gelopen. Dat waren de eerste twee runs. En toen was het vrij slecht weer. En ik loop vrij goed met slecht weer. En naarmate het warmer is en er meer wind staat, gaat mijn tijd achteruit. Nee, dit was niet mijn beste tijd. Maar dit was wel mijn leukste. Niet jouw beste tijd. Heeft het ook te maken gehad met je voorbereiding erop? Uh, wellicht, wellicht. Mijn voorbereiding was niet zo optimaal. Uh, vorig jaar, oktober, heb ik nog een marathon gelopen van Amsterdam en uh, daarna heb ik het echt rustig aangedaan. Ja, dan is het toch weer lastig om, uh, om de training op te pakken. Um, ik ben niet zo gedisciplineerd daarin. En vanaf januari is, heeft het weer ook niet echt mee geholpen. Zoals jullie weten was het uh, december, januari toch uh, behoorlijk uh, koud en besneeuwd. Ja, dan waag ik mij niet buiten. Je liet het woord uh, lastig vallen, net. Ik uh, ben ook geweest, niet als deelnemer, nee. maar dus uh, toeschouwer. Het lijkt me verdomd lastig om je eigen tempo te kunnen lopen bij zo'n massaal uh, gebeuren. Ja, dat is altijd zo. Je, je merkt, zeker als je in de, in de kopgroep start, en, uh, ik ben lid van Le Champion en dan mag je vooraan starten, het is altijd lastig om uh, rustig te beginnen, want je hebt toch de neiging om mee te lopen. Het gaat ook makkelijk en je loopt toch een uh, vrij straf tempo ...over het circuit met, uh, met al zijn uh, glooiingen, hellingen en, uh, en dalingen. En uh, op het moment dat je het circuit afkomt, dan uh, moet je nog een flinke klim maken naar de rotonde. En dan moet je het strand op en dan denk je van potverdorie, ik ben nu al uh, stuk. Ja, en dan moet je toch nog 4 kilometer strand doen voordat je de weg terug kan vinden. Ja, die verschillende soorten ondergrond, zo zal ik het maar noemen. Zijn dat kuitenbrekers op het moment dat je het strand opkomt, dat het toeslaat in je benen? Ja, voor mij niet. Ik ben wel getraind om op verschillende ondergronden te lopen. Maar ik kan me voorstellen dat mensen daar moeite mee hebben. Eh, ik vind, in het bijzonder vind ik zand voor het strand erg lastig om te lopen. Ik eh, heb vaak op Egmond gelopen, en, maar dat is gewoon eh, goed strand. En ik merk toch dat het hier opgespoten is, eh, waardoor je dus eh, op het moment dat je... Um, ja, flink over het zand stamt, dat je uh, toch wel uh, anderhalf, twee centimeter diep wegzakt. Uh, ja, en dat is toch heel erg zwaar, heel erg vermoeiend. En als je dat vier kilometer moet doen, ja. Het beste wat je kunt doen als je over het strand rent, is gewoon de schelpen opzoeken, want daar heb je dan uh, stevigheid. Meeste grip, ja. Daar heb je de meeste grip, ja. En zie je dan ook andere, andere deelnemers? Ja, je bent natuurlijk zwaar geconstateerd met je eigen race aan het lopen. Maar nou nee, op strand nee. niet. Nee, op strand niet. Op strand probeer je toch, uh, uh, zeker als er wind staat, probeer je toch een beetje in de luwte te blijven. Dus je gaat achter iemand lopen. Je kijkt waar ze lopen. Uh, toevallig was er zondag laag water. Maar daar hadden we niet zoveel aan. Want er was een spinnetje van uh, ongeveer 20 meter die de groep in tweeën brak. En de ene groep ging dus over de kustlijn en de andere groep ging over de, binnen, uh, de zandbank heen. Over de zandbank, uh, ja. heen. En um, ik heb gelukkig uh, de, de, de binnenroute genomen, want de lopers van de buitenroute, die kwamen dus in de problemen, want die konden de weg terug niet droog uh, maken. Ah, Oké, okay. maar je ziet dus ook, uh, en op het strand zie je ook dan, als je dan zeker om je heen kijkt, dat daar de meeste mensen zogezegd uh, stuk gaan. Is dat uh, daar de uh, spreekwoordelijke man met de hamer vaak? Of? Nee, meestal uh, uh, op het strand gaat het wel, want iedereen heeft toch wel een, uh, een bepaald tempo en de wil om het strand te overleven. Um, dat man met de hamer komt op het moment dat je het strand afgaat, dat je denkt dat je er bent en dat je nog een strandopgang moet. die, die helling op. Ja, die, en die was erg zwaar. Nou, het, was, was... Het, het was mul, het was lang, het was stijl. En je merkt dat de snelheid terugvalt. Dus je bent toch wel een beetje ja, dat je denkt van nou ik laat mijn snelheid ook wat terugvallen, want ik moet die klim omhoog doen en dan moet ik weer herpakken. Maar ja, er staan zoveel bezoekers bovenop je te wachten. Je wil ook niet gaan lopen. Want dat ja, dat is natuurlijk dat, dat, dat ziet iedereen. Dus je wil toch proberen door te gaan. Ja, ik had inderdaad beelden gezien op RTV Noord-Holland. Waar dus inderdaad mensen de, de opgang echt denken van... Oh, nu zet ik hem even op de rem. En die wandelde rustig de opgang op. Ja, ik heb ook het eerste stuk gewoon rustig gewandeld. Ik moest mezelf herpakken. En uh, halverwege heb ik, hem, heb ik hem opgepakt. Toen ben ik weer gaan lopen. Uh, ik heb op zich geen problemen met steile hellingen. Maar ik merkte toch dat... Uh, ja, dat, dat mijn conditie niet zodanig was dat ik dat in één ruk door zou kunnen doen. Ja, daarna ging het wel en ja, dan ga je naar de 8 kilometer toe op de punt. En dan eh, is het eh, terug naar het dorp en dat is altijd leuk. Want daar wachten een heleboel mensen op je en daar is het echt feest. Het is mooi om daar straks even verder te gaan over het laatste stuk uh, feest, uh, feestlopen in het dorp. Na uh, Tina Turner met Simply the Best. Simpri de best. De nou, beste afgelopen zondag dat was een Belg die overigens pas vijf uh, minuten voor de start uh, aanwezig was. Ja, maar... De, de nee. vond, ja. <laughs> ja. Tof, ja. Uh, voor uh, Tina Turner waren we aangekomen uh, met Ivo in dorp. En als je dan in dorp uh, komt hier met zo'n loop, denk ik, ja, dan krijg je we weer een extra zetje in de rug uh, van de hele atmosfeer, neem ik aan. Ja, ja het is het uh, stuk van, uh, van de Zuidboulevard terug naar, uh, naar het casino. Dat is dan nog wel even pittig, maar het vooruitzicht dat je dan het dorp inloopt en, uh, en alle gezelligheid uh, komt je tegemoet. De fanfaren staan daar, de mensen die je kent staan daar. En dat is gewoon, je, wordt, je krijgt eigenlijk van die, van die kleine vleugeltjes aan je schoenen, waardoor het veel makkelijker wordt om weer te lopen. Het is maar twee kilometer, hè, die, die afstand, door het dorp. Maar eh, ik denk dat ik volgend jaar gewoon ga wandelen, want ik heb er te weinig van genoten. Ja, je zegt de mensen die je kent, zie je. Heb je daar oog voor als ja. je rent? Ja, ik kijk altijd uit naar mensen die, die ik ken. Ik groet ze en uh, soms dan, uh, dan blijf ik even staan om ze uh, even gedachten te zeggen. En, uh, maar ik kijk altijd naar de mensen die, uh, die langs, de, langs de weg staan. Je kijkt naar de mensen aan de kant, je kijkt naar de overige deelnemers. Kijk je onderweg uh, ook nog af en toe op je horloge van uh, lig ik op schema? Nee, want ik had onderweg al door dat ik niet op het schema lag waar ik over uit wilde komen. En dan kijk ik maar niet meer. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> en dan heb je dus inderdaad heb je de gezelligheid gehad, zou ik maar zeggen, door de de, straten, de haltestraten en dergelijke. En dan, want en dat laatste stuk lijkt me dan nog wel vrij pittig, want dan moet je een stukje berg op de, de zeestraat in. Ja, dat, kijk, als je, het, als je de Hattestraat hebt gehad, dan uh, komt er een soort uh, niemandsland, de, de uh, zeestraat omhoog richting uh, Van Spijkstraat, en dan, uh, ja, dat is toch wel een vals plat waar, je, waar je u tegen zegt. En in de Valspijkstraat, ik moet zeggen, dit jaar was het echt grandioos. Het was echt heel leuk versierd. En mensen hebben echt hun best gedaan om er wat van te maken. En dat heb je echt nodig als hardloper daar. Um, dus de Valspijkstraat was toch niet eens zo'n straf. Maar dan kom je bij de burgemeester van Alphenstraat, bij strijden, voorbij Strijder En dan moet je de laatste anderhalf kilometer. Ja, dan ben je echt op jezelf aangewezen. Dat is een, een afstand van niks. Maar uh, het voelt als lood in je, in je, in je schoenen. En... Uh, ja, weet je, je bent er bijna, dus uh, je moet hem gewoon doorlopen. Um, en uiteindelijk kom je er ook wel. Maar je bent toch wel blij als je de paddock, uh, als je daar bent aangekomen, ja. en dat je tunneltjes ziet. Ja. En, maar dan heb je een tunneltje gehad en dan, dan moet je nog 700, kilo, 700 meter. En dat is ook nog best wel veel hoor. Want je ziet de finishvlag al, maar hij komt niet dichterbij. Dat zijn dus letterlijk dan de, <laughs> laatste, lood, de laatste loodjes. Ja, die wegen uh, altijd het, het verrecht, ja. de laatste ja. loodjes. Maar... Als we het kijken naar afgelopen zondag en ook de jaren ervoor, het was een evenement uh, ja, wat niet meer weg moet uit zo'n Nee, maar dit, dit moet echt nooit meer weg. Dit is iets, en ik zei het vier jaar geleden al toen uh, ze het voor het eerst deden, uh, toen was de was, was ook behoorlijk groot vanuit de lopers, maar vanuit het dorp niet zo. Het was een beetje onbekend. Want het, ik meen 6000 uh, lopers, wat vrij veel is voor zo'n uh, afstand. En uh, Le Champion wilde eigenlijk zo'n korte afstand, zo'n 12 uh, uh, kilometer afstand, uh, Wilden ze klassieker van maken. En ik denk dat ze, dat ze dat toen goed hebben gedaan. En ik denk dat wij als dorper in zijn geslaagd om dit een uh, succes te maken. En een succes uh, uh, voor de toekomst te laten zijn. En voor jou als loper ook om jaarlijks terug te keren. Ja, hier geniet ik van. Hier volgend, doe je het voor. Volgend jaar doe je er gewoon weer mee? ja hoor. Ja. Zeker weten. En ga je nog andere lopen doen of... Is, uh, dit jaar of volgend jaar? Of wat, welke loop ligt jou nou het beste? Ja, ik doe eigenlijk alle lopen wel. Ik, ik zei net dat ik de marathon van Amsterdam had gedaan. Op zich is dat een, een vrij lange afstand waar je vrij intensief voor moet trainen. Maar om die een keer te lopen is wel leuk. Ik heb echt genoten van Amsterdam. Had ik niet verwacht. Ik heb twee keer Rotterdam gelopen, vond ik veel leuker. Maar dit viel me niet tegen Amsterdam. Uh, maar ik ga me wat meer toeleggen op de korte lopen. Dus tussen de 12 en de 21 kilometer. Ik heb trainingrondjes van 16 kilometer. Dat is net een rondje Zeeweg. Ah, en, uh, ja. Dat uh, is op de kop af 16 kilometer. En dat is precies de afstand van mijn favoriete loop, de Dam Dam. En die loop ik al, uh, nou, ik denk 14 jaar uh, aan de door. En wanneer is die Dam tot Damloop? Die is uh, de derde zondag van uh, september altijd. Dus het eind, eind van, de, van, de, van de zomer pas. Eind van de zomer pas, ja. Dus ik mag in de zomer gaan trainen. Dus nou je hebt inderdaad nog de hele, hele zomer om te gaan trainen. Uh, dankjewel Ivo Bos voor je, je komst hier naar Hotel Hoogland. Geniet lekker van een kopje koffie en rust nog even uit van afgelopen zondag. Um, straks hier aan tafel komt uh, Tonaris, die is inmiddels al in Hotel Hoogland gearriveerd. Die komt ons alles vertellen over het uh, niet doorgaan van de korte baandraafrijven van dit jaar. Not another 45 miles from the Golden Earring. Woo! That's weird. A song called Another Forty Five Miles. Here comes the night. with bell of one alive in the distance.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 To be a stranger. Another forty miles to go. Another forty miles before I'm home. I wish We're yeah. En dat was koloniering uh, met een ander 45 miles tijdens de koloniering heeft Ivo Bos zijn plaats afgestaan aan uh, Ton Ariens. Ton Ariens die. ...tijdens zijn drukke werkzaamheden... ...toch nog even tijd gevonden heeft om hier te verschijnen. Ton, bedankt daarvoor en goedenavond. We gaan het met jou hebben over de korte baan... ...of eigenlijk geen korte baan dit ja. jaar. Want dat is toch wel het nieuws van de afgelopen het week? Dat is het nieuws van de afgelopen week. De korte baan die niet doorgaat. En daar zijn... ja, de grootste oorzaak is eigenlijk... ...het financiële gedeelte. Het is bijna niet meer op te brengen om... ...zoiets te doen. Het kost 28.000 euro... En als je dan een hoofdsponsor hebt die 1500 euro betaalt, dan weet je hoe moeilijk het is om de rest bij elkaar te spijkeren. En dan doen we dat door uh, 120 paartjes te verkopen, maal 60 euro. Nou, dan, dat is dan nog een beetje geld. Maar daar kan je net de baan van aanleggen. En dan de, het, het kost allemaal heel veel geld. Ja, als we dan kijken naar die korte baan uh, draaferij, eigenlijk is het uh, een vaste waarde van Zandvoort. Het is een vaste waarde. Hoeveelste keer ja. zou het zijn dat die plaats zou gaan Het zou de 36ste, de 36ste of de 37ste keer worden. En, en al die jaren is dat, of misschien de laatste jaren, lastig geweest om dat voor elkaar te krijgen? Ja, je hebt... Uh, wij hadden een bestuur van twee mensen. En de voorzitter die heeft uh, hartproblemen en is, die is 72, dus die, die is daarmee gestopt. Dus dan komt... Alles kwam in dit geval bij mij neer. Maar wij hadden dan al zelf besloten. Omdat je geen nieuwe aanwas krijgt. Om dit jaar er maar een streep doorheen te zetten. En dan eens rustig met de gemeente te gaan praten. Of je zo'n evenement voorgoed kwijt bent. Of dat je daar de mogelijkheden toe ziet. Om dat weer op te starten. Nou en daar, is, daar komt wat ruimte. In het subsidiegedeelte, En daar komt. Uh, ik ben bezig met iemand die dan. aan het kijken is of hij tijd heeft om voorzitter te worden. Want dat is. De meeste voorzitters, dat valt er nog wel mee, maar deze voorzitter moet echt aan de bak. Die moet uh, de vergaderingen van de NDR uh, bezoeken en die moet uh, naar andere korte baanwedstrijden toe om zijn licht op te steken. Want ieder jaar zijn er andere veiligheidseisen. En dat is uh, net zoals vorig jaar hebben wij, uh, om een voorbeeld te noemen, hebben wij 90 kuub zand gekocht met een uh, schoon grondverklaring. Dus dat is een nul bewijsheid, dat geloof ik. En als het dan in wordt op straat gelegen heeft, dan kan je dat nergens kwijt. Dus dan hebben we daar een deal mee gemaakt met de handhaving. Die hebben ons keurig netjes geholpen. We hebben dat zand ergens neer kunnen leggen. En dan drie maanden later is het zand gewoon weg. Dat is uh, afgedekt met zeiltjes, maar als daar gegraven wordt, is het zand gewoon weg. Dus dan moet je weer 90 kub zand gaan kopen ergens. En dat moet uitgereden worden. Nou, het aanleggen van de baan, nou dat aanleggen van de baan en het opruimen van de baan dat zal uh, rond de zes, 7.000 euro zijn ja, en nou, dan komen de hekken er nog bij, je moet morgens om 6 uur beginnen, je moet flyeren, je moet al die mensen die in de Zeestraat wonen, erop attenderen, dat ze hun autootje allemaal ergens anders neerzetten en dat is, qua organisatie is dat gewoon heel veel maar dan ook met z'n tweeën moet je dan alle advertenties uh, verzamelen, nou, en dat uh, we hebben de afgelopen twee jaar met verlies gewerkt. Dus het reservepotje is zo goed als leeg. En aangezien je hoofdelijk aansprakelijk bent. Ben ik niet van plan om mijn nek daarin te stoppen. Ja, maar... Heb ik gezegd of ik, wij hebben besloten van, om het dit jaar niet door te laten gaan. Wel blijf ik lid van de NDR. En met de mogelijkheid dat wij volgend jaar het wel hebben. En als dat zo is, dan heb ik waarschijnlijk ook. Maar dat is niet zeker. Dat is nu... In de eerstvolgende vergadering hoor ik dat. Dan hebben we het Nederlands kampioenschap. Ja. Daar heb je ook iets nieuws om te brengen. En misschien dat je op die manier de draad weer op kunt pakken. En, uh, hoe, hoe is dat aangekomen bij de NDR, bij de dra dravers? Die hebben uh, verschrikkelijk hun best gedaan om ons op welke manier te helpen. Maar er is een uh, meneer van die is bekend met Zandvoort. En die heeft ook tegen mij gezegd, Tom, nu moet je nek niet uitsteken. We doen het dit jaar niet. En we kijken hoe we het volgend jaar weer op kunnen lossen. Ja, volgend jaar weer oplossen. Alles is gericht, dus op volgend jaar om het sowieso terug te halen. Ja. En dat is voor jullie nu ja, het we waar Je minimaal mee bezig bent. tien vrijwilligers nodig op de dag zelf. Dus alles moet uitgezet worden: de banen, de hekken. Je moet alles tegenwoordig zelf doen. Vroeger heb ik begrepen heel op de gemeente daarna mee. Maar die voorzien daar niet meer in, dus nu moet je dat allemaal zelf doen. Nou, en dat, dat zijn zware dagen, want je, hebt, je, je begint morgens om zes uur, dan heb je het een en ander neergelegd en ingericht. En dan komt zo'n mannetje van de NDR, er staat een streepje verkeerd of uh, de hekken staan niet goed en dan moet er weer wat gewijzigd worden. Nou, en als je dan maar met z'n tweeën of met z'n drieën bent, nou, dat is niet te doen. En je, wil, je zou ook willen genieten van de... Van de race. Daar heb je geen tijd voor, want je hebt alle verantwoording van die korte baan heb je op je nek en je loopt de hele dag te rennen. En dat is niet erg, dat doe je met plezier, maar met z'n tweeën is dat tekort. Dat is, is tekort uh, ja. qua mankracht en dan komt er ook nog eens een keer tekort uh, qua sponsor in ja. en dan dat is de beslissing gelijk van ja. uh, En uh, er is niet iets van een, uh, de vrienden van de korte baan Draverij Zandvoort of zo, die, uh, die hadden het net over: er is geen aanwas. Nee. Eh, kunnen mensen überhaupt eh, lid worden van iets? Of kunnen ze zich aanmelden bij jou, bij jou naar binnen te stappen? of iets dergelijks? Het zou heel mooi zijn als ze bij mij naar binnen stappen. Om te zeggen van ik, eh, in welke dienst dan ook. Ik eh, ben bereid je volgend jaar te helpen. Want ik, kan, ik, kan me zo, ik zou me zo voor kunnen stellen. Kijk het is een traditie in Zandvoort antwoord. Net wat je zelf al aangeeft. Ja, het is dus, doodzonde dat het is. Ja, dat er toch mensen zijn die nu denken. Misschien het horen. Denken van hé. Hey, ik wil toch weer dat dat terugkomt. Ja. En ik wil daar mijn steentje aan bijdragen. Ja. En het Hanus Dagblad heeft er dan deze week ook een heel stuk aan, uh, aan gewijd. We zijn ook om informatie gekomen, maar ik ja, kan ook niks meer doen dan de nieuwsbrief en de brief die wij elkaar gestuurd hebben, om daarover te praten. En dan houdt het gewoon een beetje op. Oké, okay, nou dan praten we straks graag even verder over, over de toekomst en ja. hoe het uh, dan misschien uh, weer, weer, weer gaat lukken. Na Orinoco Flow van Enya. FM. voor Zandvoort en de regio. The let me sail, let me say, let me your Let me reach, let me be each for the Sail the way in de Orinoco flow. Aan tafel nog steeds uh, Ton Ariens van, uh, ja, de paarden zullen we zeggen. Ja. Geen paardendraafrij ja, ja, ja. dit jaar. En het is gebeurd toch? Want ik neem aan van die 36 jaar dat jij het meeste aantal jaren daarbij betrokken bent geweest. Nee, in tegendeel. Nee? Ik ben, uh, ik doe dit pas uh, vier jaar mee. En dat is ook de grote handicap, dat ik niet, dat je niet alle ingangen weet. Die vier jaar dat je meedoet, dat is ook omdat ik, uh, ja, ik heb dan toen mijn café in de Zeestraat. En ja. op die manier sponsor. op die manier wil je er ook wat aan meedoen. En op die manier ben ik er ook ingerold. En op, uh, ja, zo is het ook gekomen dat uh, het oude bestuur helemaal uh, weg is. Met uh, Peter Kramer en Piet Pijper en Adrie van Lente. Maar die hebben het ook 15 jaar gedaan. Dus ja. Die zien ook dat het een beetje naar beneden ging. En uh, die hebben dat netjes overgedragen. En ons succes gewend. En dat is uh, nou in, in ieder geval met mij dan drie jaar goed gegaan. En het vierde jaar, nou, toen werd het moeilijk. En als je dan je reservegeld uh, nou, zo hard ziet slinken, dan uh, ja, dan nogmaals dan ja. wordt het heel moeilijk. We kunnen gewoon de uh, conclusie trekken eigenlijk dat het te duur is om zonder een grote sponsor zo'n evenement te organiseren. Ja, je zou een grote sponsor moeten hebben. Dan is het wat makkelijker. Andere dingen die je misschien wel kunnen ja, er zijn. Er zijn nog best hele leuke dingen. Ja. Dit is gewoon een triest verhaal, vind ja. ik ook. Maar dan uh, wil ik nog wel wat leuks uh, vertellen. Ik doe uh, heel veel in mijn café. En uh, 17 uh, april heb ik daar een, uh, een blaasvoetbaltoernooi. Voor de mensen een, die dat niet weten, is het café Oomsteen. Ja, dat is. Uh, dit is dus geen 1 april grap, het is vandaag wel 1 april. Maar dat wordt georganiseerd en. Uh, het neemt nu al vorm aan als uh, de mensen die iets weten van het genalen pellen, die uh, weten dan ook dat dit erop gaat lijken qua bezetting. Het is, ja. uh, het is uh, echt gigantisch. Alle ja. mensen uit het oosten van het land al, die hebben, heb ik al drie teams die ingeschreven hebben. Dat ligt ook wel een beetje in de relatiesfeer, maar het is toch, ze komen toch wel. Ja, je doen net al uh, een aantal uh, bekende ja, namen. Ja, FC Twente, het ligt allemaal een beetje voor de hand. Maar ja, het is wel leuk dat ze komen natuurlijk. Ja, en uh, vanuit Zandvoort ook nog een uh, team. Ja, twee teams uh, sowieso van Zandvoort. Maar daar zullen er nog wel meer van komen. Er wordt nu reclame gemaakt bij de voetbal. Dus uh, dat wordt wel... Uh, ja, de mails uh, die vliegen rond in de rond. <lacht> Meneer beekelaar is goed bezig. Uh, nou, de, vertel nog even, uh, want het is het 17 april. Ja. In uh, Café Oomst 1. Hoe laat uh, worden we daar verwacht? Met het beginnen smiddags om twee uur. En om drie uur, half drie willen we... de Het lijkt half drie moet voetballen beginnen natuurlijk. Dus om half drie begint ook het blaasvoetbaltoernooi. En uh, we schatten daarin dat het een uur of acht, negen... Echt afgelopen is. Oké, okay, nou iedereen die uh, zin heeft om te kijken of zelf mee te doen met een uh, potje blaasvoetbal. Ja. dat is vanaf 17 april uh, van harte welkom in Café Oomstee. Uh, Ton, hartelijk dank voor je komst hier naar uh, Hotel Hoogland. Graag gedaan. Met uh, je duidelijke en heldere uitleg over de, de korte baandraverij. en uh, eventueel misschien dat het volgend jaar dan toch wel weer gaat gebeuren. Ik ga mijn stinkende best doen. Uh, nogmaals hartelijk dank. Uh, straks uh, zit hier aan tafel Willem Minkman van de c Zandvoort. Die komt ons alles vertellen over welke evenementen wij dit jaar kunnen doen uh, op het water, aan zee en in het buitenland. En eerst gaan we nog luisteren naar een plaatje, hier is de schaap met de poten met vissen.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 Eén ding wat ik nooit zou willen missen. Eén ding wat ik nooit zou willen missen. Vissen. Na deze plaat, uh, vissen van uh, het Schaap met de vijf poten, alleen Jongewaard en Piet Reumer. Pieter Ruimer, ja. ja. Is inmiddels uh, aangeschoven aan tafel hier in Hotel Hoogland uh, bij CfM uh, Sportcafé, is Willem Minkman. Ja, en hoe kan het uh, toepasselijker zijn na zo'n plaat? Uh, we gaan het ja. hebben over vissen en dan met name zeevissen. Zeevissen, een sport op zich? Ja, uh, je begint eigenlijk altijd op binnenwater te vissen. En dan op een gegeven moment, dan, uh, ik kwam dan uit Gelderland vandaan kom hier uh, in Zandvoet wonen en werken. En dan is hij: joh, kom eens een keertje vanaf het strand vissen. Ja, kan dat dan wel? Ja, natuurlijk kan dat. Ga maar eens een keertje mee. En uh, toen de tijd nam uh, Rob Dreuze me mee. Dan zei hij, joh, kom eens een keertje bij de zeevisvereniging vissen. En verdomd, ik haalde twee van die grote palingen eruit. Dus ik was gelijk helemaal verkocht. Dat, uh, dat het ook mogelijk was. Want uh, ja, in het binnenland heb je altijd kleine palingen. Je hebt je polsdikke palingen toen de tijd. Dus uh, ja, ik vond het uh, schitterend. Wat is nou het grote verschil tussen zeevissen en maar zeggen, binnenwatervissen? Nou, binnenwatervissen, dan gooi je een hengeltje met een doppertje uit. En dat doppertje dat weegt uh, helemaal niks. Uh, zeg maar, uh, misschien uh, twee ons of zo. En uh, als je hier op zee aan het vissen bent vanaf het strand. Dan moet je toch minimaal een stuk lood hebben van, uh, van 100 gram. Wil je dat uh, vanaf het strand de zee in kunnen werpen. En? en dat gooi je dan in de Zee. In. En hoe ver gooi je dat erin, 100 meter? Uh, ja, ik begon toen de tijd met 80 meter. Uh, dan heb je een stok van uh, 4,20 meter. En uh, dan gooi ik 80 meter. Toen hebben we les gehad van uh, mensen van PNS-visreizen. En uh, toen zijn we hier uh, in het parkeerterrein de Zuid op dat grasveld Simmerland uh, gooien gegaan, oefenen. En toen gooi ik van 80 meter in één keer al naar 126 meter, door te oefenen, techniek. En later met een 5-meter-stok kwam ik op 146 meter. En diegene die ons les gaf, die gooide toen de tijd 228 meter. Hmm. En de wereldkampioen gooit tegenwoordig 275 meter. Dus het gooien is al een sport op zich. Of ja, ja je... dat, is, dat is eigenlijk de techniek wat je ook met, met hoogspringen ziet, met zo'n stok. Vroeger had je een stijve stok, tegenwoordig dan buigt die. En door het buigen krijg je dus een uh, kracht dat hij dus uh, het net weggooit, net zoals een uh, hoogspringer over de lat heen komt. Ja, want dan hebben we, het, zoals u het nu vertelt, zeevissen vanaf het strand. Vanaf het want het strand, over het algemeen, als je over zeevissen praat, denken de mensen: je gaat met een boot de zee op en daar is een pier of zo. Ja. Bij ons uh, is het dus zo: de mensen, we hebben zes wedstrijden vanaf het strand, uh, we hebben zes wedstrijden vanaf de pier. En we hebben ook nog zes wedstrijden op de Noordzee, waarvan dus een gedeelte gevist wordt uh, zeg maar, uh, uh, vanuit Den Helden op de Wrakken. Maar we vissen ook vanuit Scheveningen en dan ga je dus uh, geankerd liggen. En als je geankerd ligt, dan kunnen ze platvis uh, vissen. En dat is dan meestal voor mensen die uh, problemen hebben met zeeziekten. Dan zoeken ze een dam op en dat is niet te diep water en dan blijft die in boot uh, lekker rustig liggen. En dan uh, gooi je engeltje naar en wachten tot, die, uh, tot je beet hebt. En u had het inderdaad over uh, de wedstrijdvissen. Ja. En ik heb op de site gezien dat aanstaande zondag de eerstvolgende viswedstrijd is hier in Zandvoort. Ja, dat klopt. Het uh, bezoek aan die wedstrijden, dat is uh, tot op heden minimaal. De ene keer komen er zes man, de andere keer komen er acht man. Dus ik heb met een paar jongens uh, gezegd van jongens, dan moeten we een beetje oppimpen. Dus wat hebben we bedacht om de mensen te krijgen? Iedereen uh, krijgt een prijs, ongeacht of je wel of niet iets uh, van. We hebben een vaste locatie bij uh, Take 5. Daar komen de mensen bij één. Degenen die dus niet kunnen werpen, die krijgen dus uh, les in werpen van Herman Hoogkamer. Hier de beste visser uh, van Zandvoort. Die gooit zelf 180 meter. Dus om um, half negen komen de mensen. Dan krijgen ze een kop koffie. Dan krijgen ze werpinstructie voor degenen die nog niet kunnen werpen. En om tien uur begint de wedstrijd tot één uur. En daarna is dan uh, prijs het rijken. En uh, nou ja, degenen die willen blijven kunnen nog wat uh, eten of wat drinken. Maar het mooie is, uh, op een gegeven moment dachten we nou 10 man, 15 man. Uiteindelijk zijn we op 30 man uitgekomen. Dus we moesten nog uh, een paar keer okay. het dorp in ja. om uh, prijzen te halen. Dus ja, bij de ene was het, wat is je budget? Ja, dat hebben we niet. Nee. We willen gewoon uh, prijzen hebben. En uh, ja, kijk, dat is ook een sport om dat bij elkaar te krijgen. Dus we hebben uh, leuke prijzen verzameld, van flessen wijn tot uh, pizza's. Uh, Oké. Okay. Uh, parasols, uh, kleding, uh, van de boemschuiterclub uh, nog een karretje gekregen. En dat zijn dan prijzen die mensen kunnen winnen door uh, de verste worp of de grootste nee, vis? Nee, de meeste vis te vangen. De meeste vis, ja, dat, in dus kilo's of in, uh, in formaat? Nee, in lengte. In lengte. In lengte. Dus uh, we hebben iemand die, uh, mijn zoon en Rob Hakkant, die gaan dan met jeep het strand op. En die uh, gaan dan de vis tellen en meten. En dan uiteindelijk uh, wordt aan het eind van de wedstrijd gekeken wie de meeste centimeters aan vis heeft. En die is dan eerste en dan bouwen we verder af. En veronderstel dat de tien mannen vis vangen, of meerdere vissen, die andere twintig, en dat doen we dan de namen in de hoed. En dan trekken we en de loot. namen en die ja. mogen dan de prijzen uitzoeken. Oh, Oké, okay. nou dat klinkt heel leuk al in ieder geval voor aanzien. Ja, ja, gezelligheid en, en strijd alom. Ja, ja, ja. Nou, Willem, we praten straks graag nog even met je verder over nog andere evenementen die er dit jaar op stapel staan. We gaan nu eerst even luisteren hier in Hotel Hoogland naar een stukje muziek. Hier is CCR, oftewel Credence Clearwater Revival met Rolling on the River. De revival met uh, Rolling on the river Nou op de rivieren Zult u het niet zo vaak doen denk ik Het is vooral nee. het uh, zeevissen Zandvoort, de zee voor de deur Maar dat is niet genoeg De club gaat af en toe ook op reis Ja, ja, ja. Ik, uh, ik organiseer altijd al uh, Vistrips voor de zeevissenvereniging uh, Naar Zuid-Noorwegen Naar AFIK Brieken uh, Dat is eigenlijk een vaste stek van ons Er is ooit een uh, visfabriek geweest die mannen hebben omgebouwd tot uh, appartementen. En dan gaan we dan in uh, mei gaan we daar uh, acht dagen naartoe om te vissen. bootje ligt twee meter voor de deur. Het uh, bootje heb je 24 uur tot je beschikking, zeven dagen. Dus uh, ja de ene gaat smogen zo'n vier uur vissen en dan die zegt ik blijf lekker uitslapen. Ga om om tien uh, uur vissen. En is dat, uh, dat soort trips is dat alleen voor leden of ja. kunnen mensen zich daar ja. ook voor oplezen? Nee, het is alleen uh, voor leden. En er is nog een trip die gaat naar uh, Midden-Noorwegen. En Kas al is nog bezig met een trip uh, te regelen vanuit Denemarken naar uh, Helsinger. En vanuit Helsinger uh, richting Zweden. En er gaat nog een trip naar Langeland, ook in Denemarken. Dus uh, ja, er zijn op dit moment uh, in ieder geval drie trips naar uh, Denemarken en Noorwegen. En eentje is er nog in de maak. En Zeevisvereniging Zandvoort, u zegt dat is de, dat soort trips zijn voor leden. Hoeveel leden heeft de zeevisvereniging? Uh, toevallig vanmiddag gevraagd. We hebben op dit moment 114 betalende leden. En dan kunnen er ook, u, jullie hebben, kunnen er vast wel wat bij gebruiken of niet? Uh, nou, dit is wel een aardig aantal wat eigenlijk stabiel is en wat ook te overzien is. Zeg maar 50% komt uit Zandvoort en 50% komt buiten Zandvoort. Dus we hebben heel veel leden die alleen maar lid zijn voor de trips. Of eventueel voor de evenementen die er de, die de georganiseerd worden. Want als je naar het buitenland gaat, moet je ook natuurlijk weten hoe je een vis schoon moet maken. Hoe je moet fileren. En daarvoor gaan we altijd naar Katwijk, naar de visserijschool in, in november. ...om dan uh, een drie ochtenden het visfileren onder de knie te krijgen. Ja, dat is toch ook een onderdeel van het vissen. Het, dat is een onderdeel uh, ja. van het vissen, ja, ja, ja, ja, ja. Het ledenbestand, ik neem aan dat jeugd niet echt uh, nee, als je jeugd aanwezig hebt. is. Nee, ja, als je jeugd hebt, ja, je werkt dus met, met 100 grams loodje. Het is natuurlijk levensgevaarlijk als je in plaats van naar voren naar links of naar rechts gooit. Dus als je een jeugdlid hebt en die wil mee vissen, moet er altijd een begeleider bij zijn. Ja, en uh, het aantal mensen wat zich daarvoor beschikbaar stelt is eigenlijk niet zo uh, groot. Het uh, vissen, ik ben een leek op het gebied, ik hoor wel eens over een uh, visvergunning. Is dat voor zee ook nodig? Nee, nee. nee. voor zee, uh, zee is uh, vrij. Maar ga je bijvoorbeeld naar Denemarken, heb je wel een uh, visvergunning nodig. Maar die gebruiken ze dan weer om uh, jonge vis uh, uit te zetten. Ja, de vis uh, wordt nu betaald, dus een uh, spijkwoord, uh, uh, uh, goede uitrusting. Is dat duur? Uh, uh, ja, nou het lidmaatschap is iets van uh, 40, 45 euro op jaarbasis. En ja, een boothengel bij ongeveer een 40 euro kwijt. Als dus je een beetje knappe molen hebt dan uh, bij 90 euro kwijt. En een goede strandhengel bij ongeveer 120 euro kwijt. Op zich valt het uh, te Ja, overzien. want een uh, goede strandhengel, dat doe je in principe je hele leven mee. Tenzij je net als ik het verleden jaar even niet oplet. Hmm. En dan Gaan. ben ik een zeebaas aan het binnenhalen. En de andere engel die verdwijnt de zee. En ik heb hem nooit meer teruggezien. Oh, je vist ook met meerdere engels tegelijk ook Ja, nog. twee engels ja. tegelijk. Oh, en ik was een zeebaas aan het binnen draaien. En uh, ja, je let even tien seconden niet op. En een golf en uh, weg was alles. Ja, een golf. Uh, vloed uh, waarschijnlijk. Trekken, ja, trekken van de zee. Hè. Ja, uh, verschil tussen. E en vloed belangrijk voor de zeevisser. Ja, ja, ja, als je dus... Uh, Laag water hebt, dan heb je dus een waardpak nodig om dus over de eerste bank heen te kunnen komen. En dan moet je ook vaak het zwinnetje nog door. Ja, dat red je niet met kaplazen. Nee. En met hoogwater kun je dus eigenlijk uh, vanuit je stoeltje vissen. Alleen je moet dan wel een gat zoeken wat diep genoeg is om uh, vis te kunnen vangen. Oké, okay, nou, Willem, sorry dat we moeten het hierbij wel laten. Ik denk, ik had toch, ik heb zelf ook wel als hobby vissen. Ik had nog wel uren met je door kunnen praten over het vissen op zee en in binnenwateren. Helaas is de tijd voorbij. Uh, ik dank je hartelijk voor het uh, komst hier naar uh, Hotel Hoogland. Uh, misschien dat in de toekomst nog eens een keertje uh, dat je wat te vertellen ja. hebt voor uh, hoe het z'n gaat. Um, tot zover het eerste uur van uh, Sportcafé vanuit Hotel Hoogland. We gaan uh, eruit met het nummer van de New Kids on the Block met Tonight.